Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS gaat voor 2,5 miljard dollar wapens leveren aan Oekraïne. Het gaat onder meer om zo'n 150 panzerwagens... en veel munitie voor raketsystemen en luchtafweer. De Amerikanen leveren vooralsnog geen Abrams-tanks... omdat die vrij onderhoudsgevoelig zijn... en Oekraïne daar niet de juiste brandstof voor heeft. Duitsland zou de levering van de Abrams-tanks door de VS... als voorwaarde hebben gesteld om zelf Leopard-tanks te leveren... Nederland heeft gezegd mee te willen betalen aan de levering van leopard tanks door andere landen. Op verschillende plekken zijn auto's van de weg geraakt door gladheid. Vooral in het westen van het land. Zo raakten in de Zuid-Hollandse dorpen Poeldijk en Maasland auto's van de weg. En in het Zeeuwse Oosterland kwam een strooiwagen in de sloot terecht. Vanwege de gladheid geldt bijna overal code geel. Maar in de ochtend wordt dat in de zuidoostelijke helft van het land code oranje. Omdat het dan gaat sneeuwen. Vanaf 8 uur geldt code oranje in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Vanaf 10 uur ook in Limburg. Atletico Madrid heeft bevestigd dat Memphis Depay daar gaat spelen. De formaliteiten zijn nog niet helemaal afgerond... maar Depay trainde de afgelopen dag al mee in Madrid... met toestemming van FC Barcelona. De afgelopen maanden kwam Depay nauwelijks aan spelen toe. Naar verluid betaalt Atletico 3 miljoen euro voor de aanvaller. Waarschijnlijk wordt ook vleugelspeler Yannick Carrasco in de transfer betrokken. De Belg zou dan van Atletico naar Barcelona gaan. Het weer? Vannacht is het overwegend droog en vriest het licht, waardoor het lokaal glad kan zijn. In de ochtend volgt vanuit het noordwesten een buiengebied, met in de kustgebieden vooral regen. Landinwaarts valt sneeuw. Voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt dan code Oranje. Het wordt maximaal 1 graad in het oosten en zuidoosten, tot 5 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM? ZFM! Met nu de nacht. Ze legt haar koele handen op een voet En kijkt me even onderzoekend aan. Zij me bij het drinken van wat water Als ah, het erbij blijven even bij me staan Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik ben van binnen Nachtzuster, doe iets aan je pijn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 Hou me even vast dan lukt dat wel. Nachtsuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsuster, brand van binnen. Nachtsuster, doe iets aan de Nacht, Nachtsuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsuster, al niet de morgen. Nachtsuster, doe iets aan de bij. Muziek wat moet moet Muziek Muziek beginnen? beginnen? Nacht ik brand van binnen. van Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, Al ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijp. Nachtzuster, Nachtzuster.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 Not just a, not just a, Tot klaar.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 mochte vloek morgen is het tijd voor water See